Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS Journaal. Eurocontrol verwacht dat het vliegverkeer in Europa... morgen weer volgens het normale schema verloopt. De Europese luchtverkeersleiding zegt erbij... dat reizigers wel rekening moeten houden met vertragingen... door aanloopproblemen en het wegwerken van de flinke achterstand. Volgens Eurocontrol gingen vandaag ruim 22.000 vluchten door... 6.000 minder dan op een normale woensdag. Basisscholen hebben vorig jaar veel meer onterechte subsidies ontvangen dan het jaar ervoor. Volgens de onderwijsinspectie hebben scholen in 2009 twee keer zoveel fouten gemaakt bij het melden van gegevens over leerlingen dan een jaar eerder. Scholen krijgen meer voor een leerling naarmate de ouders lager zijn opgeleid. Door de verkeerde opgaves is vorig jaar zo'n 28 miljoen euro op verkeerde gronden uitgekeerd. De Tweede Kamer reageert kritisch op het plan van minister De Jager... om gezinnen met een minder hoge hypotheek te geven dan alleenstaande. Vandaag presenteerde de autoriteit Financiële Markten daar een gedragscode over... en de minister wil die overnemen. De AFM vindt dat huizenkopers meer tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden... door ze minder geld te laten lenen. De tophypotheek zou terug moeten van 125% naar 113%... en dat zou extra moeten gelden voor gezinnen... Verschillende partijen vinden dat de gezinssamenstelling geen rol mag spelen bij een hypotheek. En de Nederlandse Vereniging van Banken noemt de plannen onbegrijpelijk. Betalingsproblemen doen zich volgens banken juist vaker voor bij eenpersoonshuishoudens dan gezinnen met kinderen. Oekraïne gaat fors minder betalen voor gas uit Rusland. Dat hebben de presidenten van beide landen afgesproken. In ruil voor het gunstige gastarief mag de Russische marinebasis in een havenstad in Oekraïne langer open blijven. In het verleden hadden ruzies tussen beide landen over de gasprijsgevolgen voor die levering aan Europa. Bijna 80% van het Russische gas, dat voor Europa is bestemd, loopt via leidingen in Oekraïne. Tot besluit het weer, vanavond brede opklaringen bij een afnemende wind. Morgen flinke zonnige periode. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het.